Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds vaker worden mensen opgepakt omdat ze dronken op een deelscooter rijden. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Je kunt er een dikke boete voor krijgen of een taakstraf, maar dat is niet het enige. Mensen krijgen een aantekening op de documentatie, oftewel het strafblad. En dat kan gevolgen hebben als je bijvoorbeeld als jongere op zoek gaat naar een baan of een stage. Dan kan het zijn dat je geen verklaring omtrent gedrag krijgt. Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens het OM worden er steeds vaker boetes uitgedeeld aan dronken scooters. Rijders. In Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ook raakten bijna 1500 mensen dakloos. Het blussen gaat moeizaam, want in Chili is het momenteel meer dan 40 graden en het waait hard. Afgelopen week hebben de natuurbranden daar al evenveel land verwoest als normaal in een heel jaar. Bewijs in de zaak van Natalie Holloway, dat door een Amerikaanse televisiepresentator groots werd aangekondigd, blijkt nep te zijn. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Aruba. De presentator betaalde voor bewijsmateriaal. ...maar werd opgelicht, ze kreeg kleding toegestuurd die helemaal niet van Holloway bleek te zijn. Natalie Holloway verdween in 2005 tijdens een vakantie in Aruba. Het is nog altijd onduidelijk wat er met haar is gebeurd. En China vindt het onzin dat het Amerikaanse leger de ballon uit de lucht schoot die afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen is het een spionageballon, maar China houdt vol dat het een weerballon is die uit koers is geraakt. Het Amerikaanse leger schoot hem gisteravond uit de lucht toen hij boven de oceaan zweefde. En daardoor lag het vliegverkeer grotendeels plat. Deze man miste al zijn vluchten. We to fly van Myrtle Beach naar Charlotte. En dan van Charlotte naar Chicago. En dan van Chicago naar Rochester. Maar we gaan al deze vluchten. missen. Ze checkten met de gaten. Ze zeiden dat het grootste concern was onze veiligheid. En ik get het. De resten van de ballon worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er precies aan hing. Het weer nog, vanmiddag blijft het droog, ook met wat zon af en toe. Het is zo'n 8 graden. Morgen meer zon, zeker in het westen, dan wordt het 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 can be almost Just as long as I How do you like your ex in the morning? Goedemorgen, ZFM-luisteraars. Wederom eh, vandaag een, een jazz-uitzending van twee uren. Ja, twee uur lang jazz-muziek. Oeh dat moet wel goed gevuld worden, willen we allemaal aan de buis blijven. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Wat is het thema? Het thema vandaag is uh, de omvang van de groep die dit jazz brengt. Maar ik ga uh, met stappen door de omvang van de orkesten heen. Ik begin zometeen met een solist... En ik eindig met een, een big band, zal ik maar zeggen. Een aangevulde big band. Uh, het grootste wat in de kast zit. Dat is het uh, Metropool Orchest, een man of veertig. En daartussen zijn allemaal interessante dingen. Het bijzondere van jazzmuziek is... trouwens van alle muziek natuurlijk... dat als je met weinigen speelt... dan komt uh, het erop aan wat die eenling... of met z'n tweeën of met z'n drieën samen uh, produceren... En als je met meerdere speelt... dan is het interessant om te kijken hoe de klankkleur wordt verdeeld. Nou, vandaag van alles wat genoeg gepraat voorlopig. Ik ga eerst beginnen met uh, een van de aardsvaders van de jazzmuziek... Thelonious Monk. Uh, een lastige man die briljant bleek in zijn uh, opvattingen over muziek... en die van alles uit de piano haalt en nog steeds geroemd wordt door allerlei kenners... Vanwege zijn ongelooflijk uh, onbegrijpbare... maar prachtig klinkende uh, solo's. En iedereen zegt, waar haalt hij het vandaan... dat hij dat allemaal op de piano tevoorschijn gaat krijgen. Blue Sphere, Thelonious Monk. Op zijn eentje, op de piano. alleen op de piano. Ik ga nu eens laten horen van uh, een zangeres, Paulien van Schijk, die wordt begeleid door vier snaren van de bas, bespeeld door Heijn van der Gein, uit de serie Robeco Zomerconcerten. En op de hoes wordt het als volgt beschreven wonderschone jazz van één stem en vier snaren. Paulien en Heijn hebben alle denkbare franje verwijderd. Het samenspel is van een esthetische schoonheid. Je waant je tussen hemel en aarde... bij het volgende stuk Besame Mucho. Besame... Bésame mucho Como si fuera esta noche la última lejos de ti besame besame mucho como si fuera esta noche la última vez Pues. Besame Mucho. Bezame Mucho. Door Pauline van Schaik en Heijn van der Gijn. Ik laat nog één stukje horen van een... ...inspirerend duo... ...in dezelfde serie. Dat is... Uh, Jesse van Ruller op gitaar en Bert van de Brink, piano. Een duo van twee grote instrumentalisten is bijna per definitie een avontuur en blijkt met individualisten als deze twee allerminst voorspelbaar. De enorme rijkdom aan ideeën die beide de muzici over elkaar en de luisteraar uitstorten is verbluffend. Deze twee virtuozen weten de muziek terug te brengen tot de essentie. En we zijn nog maar bij het duo, zullen we maar zeggen. Ik laat van deze heren Jesse van Ruller en Bert van de Brink horen... een uh, prachtig stuk. Quiet. Quiet. Jesse van Ruller en Bert van de Brink. En we gaan nu naar een trio. Het zijn de heren Rob van Bavel aan de piano. Henk Havenhoek op de contrabas, Good old Henk. Een rots in de branding. En Hans van Oosterhout, ook geen onbekend hier in Jesse de Krocht. En uh, we gaan luisteren naar Ronald Douglas en deze drie heren. Douw Swell. Thou grand, wouldst kiss me pretty, would hold my hand, both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me on all, I right, choose a sweet lot of blues in thee. I feel so rich in a hut for two, two rooms, a kitchen, I'm sure it'll do. Give me just what I've got a lot of land. And thou swell, thou witty, thou grand. How swell thou witty, how sweet thou red boots kiss me pretty. Would hold my hand both that eyes are cute to what they do to me? Hear me honey I choose a sweet lola losing thee. I feel so rich in a hut. For two two rooms and a kitchen. I'm sure would do give me just plot of not a lot of land. And thou swell thou witty. My friend. Van Bavel Trio. We blijven nog even bij het trio-fenomeen. En dan gaan we een uitstapje maken naar Jacques Louchet. Dat was een Fransman, in 2019 overleden... die zich had toegelicht op het um, verjessen van Bach-stukken. Bach wordt uh, algemeen beschouwd als uh, uh, iemand, als een componist... die uh, in zijn uh, akkoordenkeuze... Uh, makkelijk kon worden omgezet naar uh, jazzy sound en prachtige stukjes. En we gaan luisteren naar het trio van Jacques Loucher Partita in E-majeur. In E majeur van Johan Sebastian Bach, trio Jacques Lachet. Dan is het nu tijd om uh, het orkest uit te breiden naar een kwartet. En het leek mij een goed idee om uh, als een soort eerbetoon aan de oprichter van uh, Jazz in de Krocht iets te draaien waar uh, uh, Erik Timmermans. Op meespeelt en dan heb ik een opname gevonden van het uh, trio You name it, want zo begon het allemaal in de krocht ruim twintig jaar geleden. En uh, daar speelde hij met het trio van Johan Clement op de piano, Erik op de bas en Hans Bets destijds op het slagwerk. Over uh, Jazz in de krocht gesproken, volgende week is er weer een concert, een prachtig concert. Uh, met Francesca Tandoi. Maar dat is helaas uitverkocht. Het gaat goed daar in de krocht. En ik zou de luisteraars... die geïnteresseerd zijn... willen aanraden om op de website te kijken. En uh, voor maart... zijn er nog wat... Uh, voor Maart en de volgende concerten... zijn er nog wat kaarten. Maar wacht niet tot het laatste. Want uh, als het vol is... dan kan er niemand meer bij. En ze zijn allemaal zeer de moeite waard, want het zijn steeds prachtige concerten... en uitgebalanceerde bezettingen. Zegt het voort. Dan gaan we nu naar het kwartet, het trio, you name it... maar die hebben we vandaag bij zich, Ferdinand Povel. En ik ga laten horen van deze cd het stuk These Foolish Things. These foolish, these foolish things. Het trio, you name it. Met uh, Good old Erik Timmermans op de bas. Ik ga nog een stukje kwartet laten horen. Maar dan van het uh, gitaarkwartet van Klaas Fopma. Die uh, zingt en speelt gitaar. Thijs Kuppen op de piano. Sven Schuster op de bas en Philip ten Bos op het slagwerk... en het uh, stuk dat gereed ligt... om weer een andere klankkleur van een kwartet te laten horen... dat op de draaitafel ligt, is uh, Happy Feet. Hey, now happy feet on your way shoes you will get someday shoes that are nice for walking old shoes i hear talking telling me you need and i have so oh so oops now watch your step don't you trip but well, come on happy feet don't you slip a red light a green light take it easy now Feet, gee, life sweet. Yes, you can bet you're gonna get. Yes, you can bet your happy feet'll get you. Daddy, do, do, Left, happy feet G life sweet. Yes, you can you're gonna get happy get Ja, hier hoorden we de gitaar. En de piano nog uh, als onderdelen van het kwintet. Klaas Fopma, het kwartet. Het kwartet, Klaas Fopma. Van kwartet naar kwintet. En, en dan heb ik het over uh, een groep van David Lukacs. David Lukacs, de saxofonist al enkele jaren in de Dutch Winklers Band. Een zeer gedegen en smaakvolle saxofonist ook saxofonist in de Ramblers, die uh, weer opgestaan zijn uit de as herrezen, zal ik maar zeggen. En die heeft ook uh, verschillende projecten, waaronder de, het, uh, de groep Dream City. En we horen daar uh, een internationale bezetting. David Lukac die speelt hier klarinet en tenorsax, Malo Mazure, cornet en trompet, Attila Korp, bas sax, en trombone, Felix Uno gitaar en Joep Lumei, onze eigen Joep Lumei, die uh, speelt hier contrabas. En we gaan luisteren naar een stuk en dat heet Dream City. <middels> Naar Greetje Kouwveld, quintet Ze wordt begeleid door Jan Menu op de tenor sax, Peter Niewerf op de gitaar, Ruud Ouwehand op de bas en Hans Dekker het slagwerk met een klassieker van Kurt Weil: Mac the Knife. Pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just a gentle. Keep to dream Geertje Kouveld met uh, Maggie Messer, Mac the Knife. Geetje Kauveld, gestopt twee jaar geleden midden in de coronatijd. Vond dat het een mooi moment was om stilletjes de stekker eruit te halen. En uh, na een hele lange carrière. Maar hij heeft ons gelukkig heel veel platen achtergelaten. En je luistert nog steeds naar ZFM op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Met als thema de omvang van de optredende groepen. We zijn begonnen met een solist via duo... en we zijn inmiddels uh, aangeland bij uh, sextet-formaties met z'n zessen. Um, ik ga nu wat laten horen van de, het uh, combo Koos van der Hout... trompet, Frits KT, saxofoons, Rob van Kreefveld... ook een oude bekende hier in de krocht... Uh, piano, John Clayton, bas, Jeff Hamilton, slagwerk en Axel Hagen op gitaar. En het stuk, dat is uh, getiteld Topsy. De eerste uur van ZFM Jazz zit er alweer bijna op. Ik besluit deze eerste reeks af met een septet met z'n zevenen. En dat is de, het orkest van Robert Veen. Koos van de Trompet, Robert Veen, klarinet, Leo van Oostrom, sax, Erik Heinsdijk, trombone, Kajan Wittmer piano, Jan Voogd, Bas en Dolf Helge op slagwerk. En... Het stuk is When Lights Are Low en graag tot na Elfen. Want dan hebben we nog meer uh, jazz op zondag bij ZFM. Welcome.